9 uur van Tijn met het NOS-journaal. Mensen die door de gaswinning in Groningen... immateriële schade hebben opgelopen... kunnen per persoon een bedrag krijgen tussen de 1500 en 5000 euro. En in enkele gevallen kan het bedrag hoger worden. Het instituut Mijnbouwschade Groningen... handelt allerlei aspecten van de schade af. Het heeft ook deze richtlijnen vastgesteld... voor schade in de vorm van pijn, verdriet... gederfde levensvreugde of geestelijk leed. Minister Wiebes heeft die naar de Tweede Kamer gestuurd. Het was de bedoeling dat de vergoeding vanaf november zouden worden uitbetaald. Maar het instituut denkt nu dat het het eerste kwartaal van volgend jaar wordt. Het zou onder meer komen doordat meer tijd nodig is om vragenlijsten te verwerken. Meteorologen waarschuwen voor de Storm Francis, de eerste van het seizoen. Die raasden vandaag al over Groot-Brittannië en Ierland en richtte daar ook schade aan. Huizen en auto's raakten beschadigd door vallende bomen en duizenden inwoners kwamen zonder stroom te zitten. In Newcastle in Noord-Ierland aan de Ierse Zee redde de brandweer 37 ouderen uit de verzorgingsflat. Die was door de rivier overstroomd. In Nederland kunnen vannacht aan zee windstoten voorkomen van 100 km kilometer per uur in het binnenland van 75 kilometer. Meteorologen waarschuwen dat er nog blad aan de bomen zit... en dat dat de kans op afgerukte takken vergroot... Lionel Messi wil weg bij FC Barcelona. De Catalaanse club heeft dat bevestigd. Die heeft een officieel verzoek gekregen voor ontbinding van het contract. Vrijdag had Messi een gesprek met de nieuwe trainer, Ronald Koeman. En hij zei toen al dat hij weg wilde. De Argentijn speelt nu bijna twintig jaar voor Barcelona. Hij kwam daar op zijn dertiende. Het weer. De komende uren op steeds meer plaatsen droog en vanavond en vannacht wisselvallig. Het gaat dus hard waaien. Aan zee kan het stormen met windstoten tot 100 km per uur. In het binnenland wat minder. Het wordt morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Welkom terug bij het jazzritme van Zandvoort ZFM Jazz. Mijn naam is Edward Rauhorst. We trapten af met het Rebirth Collective. Een collectief, een groep rondom de Belgische trombonisten Dre Peremans. Met hun interpretatie van een song van Billy Strayhorn. Johnny Come Lately. Van het album Raincheck. Wat helemaal gewijd is aan songs van die uh, Billy Strain, uh, Strayhorn. Bijgestaan hier trouwens op gitaar.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 Dan op trompet. Don Butterfield op tuba. En dan zijn broertjes Percy Heath op bas. En Albert Toothy Heath op drums. Geweldig album Swamp Seat uit 1963. Het nummertje Six Steps.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 Ben Allison.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 The girls are part of me. Oh, water. I don't need no lemonade. But the live without girls can't live without girls like a man with a hole in his head. Here come the girls.